Vaak heb ik gebeden dat jij met me sprak. Wat hoopte ik dat je het zwijgen opeens verbrak. Jouw grote dat ik te veel op je lijk. Maakt jou gevoelloos, maakt alles doelloos. Het is net of de wereld bezwijkt. Was ik jouw spiegel maar, zag jij jezelf weer kaatsen In mij dan viel jou niet zo zwaar. In mij herkent Je haalt me aan En stoot onverbiddelijk af Kijk ik je aan Dwaalt jouw blik weer onmiddellijk af Wij zijn vervreemd toch zo intens verwant Ik geef een teken Ik wil je spreken Er rijst een onzichtbare wand Was ik jouw spiegel maar Zag jij jezelf weer kaatst in mij Dan viel jou niet zo zwaar Staan wat ik niet zei Wat kom je doen hier bij mij? Wat zoek je hier? Moeder, ik heb je nodig Ik kom in angst en nood Het leven heeft me zwaar bezicht En het gevaar is groot Dat mij de wereld Straks ontheerd, alleen mijn moeder, Biecht ik eerlijk op waarom het gaat. Ik zie ik geen uitweg meer, van, boven, of in viesjes worden mij, wat al mijn lichaam doet het me zeer, verstoren. en nu dit als De keizer hoort bij het verleden, ik heb alle banden doorgesneden, ik vraag nooit iets, ik doe het ook niet voor jou. Jesus.